Ouders van kinderen die van de man zwemles gekregen... worden later vandaag op een besloten bijeenkomst nader geïnformeerd. Het is niet bekend hoeveel ouders een uitnodiging hebben gekregen. Het Royal Beach Concert in Scheveningen gaat volgende week zaterdag niet door. Onder andere Elton John, Golden Earring en Brian Adams... zouden op het strandconcert optreden. Het wordt onder meer afgelast vanwege werkzaamheden aan de A12. Daardoor is de locatie slecht bereikbaar, zegt de organisatie. Je kunt je voorstellen dat op het moment dat wij via de snelweg... geen goede aansluiting hebben... En al te maken hebben met een boulevard die grotendeels is afgesloten... dat het deze keer wel erg lastig wordt om te zorgen dat het daar tot stand komt. Royal Beach stond vorig jaar met name bekend om zijn veiligheid en zijn bereikbaarheid. Ondanks de moeilijke locatie. En wij willen dat graag kunnen garanderen. En dat kunnen we op dit moment simpelweg niet. Voor het Royal Beach Concert in Scheveningen waren al 15.000 kaarten verkocht. Museum Volkenkunde in Leiden heeft een miljoenenschenking gekregen. De vorig jaar overleden kunstverzamelaar Frits Liefkes heeft zijn collectie Huis, Spaargeld en Inboedel aan het museum nagelaten, te waarde van 3,5 miljoen euro. Het museum krijgt onder meer zijn kunstverzameling uit Indonesië, die bevat een goudschat van 100 gouden voorwerpen, zoals kronen, wapens en sieraden. Die zullen grotendeels worden opgenomen in de collectie van het museum. De gemeente Eindhoven geeft PSV financiële steun. Eindhoven koopt de grond onder het PSV-stadion en het elders gelegen oefencomplex voor 48 miljoen euro. En de club gaat de gemeente dan jaarlijks 2,4 miljoen euro betalen voor het gebruik van de grond. De zaak is gisteren vertrouwelijk behandeld in de Eindhovense gemeenteraad. Maar het SP-gemeenteraadslid van Kaathoven heeft de details in de openbaarheid gebracht. Het gaat hier om 48 miljoen, terwijl we als gemeente Eindhoven 57 miljoen moeten bezuinigen. En die 48 die hebben we als gemeente niet. Dus daar zal een leerling voor afgestoten moeten worden. Ja. Maar volgens mij moet je als overheid niet in een financiële constructie willen komen met een bedrijf. Dus ook niet met een betaald voetbalorganisatie. Het weer vanmiddag. Veel zon, lokaal een paar stapelwolken. 18 graden wordt het langs de kust en 22 graden in het binnenland. Morgen bewolkt en geregeld buien en dan wordt het 17 tot 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 27 kilometer file. Wat opvalt is een nieuwe aanrijding op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is nu de rechte rijstrook dicht. Tussen Knopenburgerveen en, en Hoogmade staat 8 kilometer. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en knopen de 5 kilometer. Heeft te maken met een, vracht, met een auto met pech. De A73, Nijmegen-Maasbracht, is dicht bij Bezel. Heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's. Inmiddels staat vanaf Belfeld 7 kilometer file... Verkeer uit de omgeving Arnhem richting Maastricht kan het beste omrijden vanaf Knopend Valburg via Eindhoven over de A50 en de A2. Meerwaarde door value investing Hof Horneman Bankier. Hallo, ik ben Ellen Tamme. Met Lef iets maken dat aanspreekt, daar hou ik van. Vernieuwing en entertainment. Dat is voor mij Scapino.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 Ga naar hofhoorneman.nl .no. Dit is Radio 1 KRO Goedemorgen Nederland Sven Kokkelman een kind afstaan voor adoptie heeft veel grotere geestelijke gevolgen voor de moeder dan we altijd dachten. Twintig jaar na zijn dood leren we nog steeds over het leven van de eerste Nederlandse drugsbaron, Klaas Bruinsma. De ontwikkelingen in de robotica gaan pijlsnel. En hoe voorkom je dan dat een robot een mens straks kwaad gaat doen? Die robot die zal op een vergelijkbare wijze zoals wij goed en kwaad hebben geleerd, zal hij goed en kwaad moeten leren. En het ochtendtumeur van Ton Kas, het is zes over tien. Het vervolg is dit van Kairo. Goedemorgen Nederland. Voor de eerste keer is er onderzoek gedaan naar de geestelijke gevolgen... bij moeders die hun kind hebben afgestaan ter adoptie. Tussen de 15.000 en 20.000 moeders in Nederland... hebben hun kind afgestaan met grote en vaak pijnlijke gevolgen. Blijkt nu uit onderzoek van Stichting Ambulante FIOM... Hulpverlening voor Mannen en Vrouwen bij ongewenste Zwangerschap. Astrid Wertmuller. goedemorgen. Goedemorgen. U bent onderzoeker en maatschappelijk werker bij dat FIOM. Wat zijn precies de gevolgen voor de moeder? Um, ja, je zou kunnen zeggen... Het is gewoon een zware, een, een zware, uh, een zware uh, zwaar besluit. Uh, de moeder die, uh, die heeft... Uh, momentje hoor. Ja, neem uw tijd. Gaat het? Uh, ja, het gaat. Dat vervalt me even met deze vraag. Ik had eerst andere vragen verwacht. Maar uh, de... Uh, nou ja, uw onderzoek gaat toch over de gevolgen voor de moeder, die groter zijn dan we tot nu toe dachten. Dus dan is dat een vrij voor de liggende vraag, dacht ik. Ja, ja. Dat dus, is wat ze, dus, dus wat zijn de gevolgen? Nou, de gevolgen zijn voor moeders dat ze geen zicht meer hebben op hun kind. Dat ze geen contact meer hebben met hun kind. En dat de juridische brand is doorgesneden. Dus dat ze uh, ook geen rechten meer hebben. En voor veel moeders is de fase, de periode waarin ze uh, het besluit nemen tot afstand doen, een hectische periode. Dus het is. Uh, het is ook moeilijk voor ze om dat besluit in zo'n korte periode te nemen. Maar wat zijn dan de geestelijke gevolgen waar ze later mee te kampen krijgen dan? Nou, dat kan. ze hebben veel te kampen met uh, schuldgevoelens, schaamte. Ze hebben te kampen met uh, verdriet, om het verlies van hun kind. Uh, met spijt over het uh, verlies van hun kind, over het afstaan. En uh, zich zorgen maken om het kind, hoe gaat het met het kind, ze hebben geen zicht meer op. Dus... Ja. Dat zijn de gevolgen. Zijn dat ook niet dingen die eigenlijk een beetje voor de hand liggen? Ja, zeker. Het is niet zo dat, uh, dat per se wat er uit zo'n onderzoek komt uh, heel nieuw is. Voor ons als hulpverwijs bij de FIOM is het, uh, zijn het bekende dingen. We hebben veel te maken met afstandsmoeders. Dus wij weten ook wel dat dit uh, gevolgen zijn. Maar goed, nu is het dan in wetenschappelijk onderzoek uh, vastgelegd, ja. een rapport. Hoe, hoe kan het eigenlijk passen dat het nu voor het eerst serieus is onderzocht en wetenschappelijk... wat de gevolgen zijn voor de biologische moeder? Ja, ja, dat is een goede vraag. Uh, er zijn uh, wel twee masteronderzoeken geweest. In, dus masterstudenten, kleine onderzoeken in Nederland. Er is ook buitenlands onderzoek gedaan. Maar er is eigenlijk veel meer onderzoek gedaan naar geadopteerden en adoptieouders. En ik denk dat de voornaamste reden is de onzichtbaarheid van deze groep vrouwen. Mm -hmm. um, er is natuurlijk toch een taboe nog op afstand. Veel vrouwen houden het geheim. schamen zich. En je ziet het ook al in de... De, uh, het woord gebruiken, een geadopteerde heet geadopteerde, maar eerst is hij afgestaan. Daarna ja. is hij geadopteerd. Maar meestal zeggen mensen: Ik ben geadopteerd. Ja. Dus afstand is ja, toch een onzichtbare groep. En wij zijn ook heel blij van het FIOM nu, dat het nu eindelijk mogelijk gemaakt is, dit onderzoek. Zodat het wat meer in de. ja. zichtbaar wordt, zeg maar. Aanleiding voor het onderzoek is de discussie in het vorige kabinet. dat adoptie een alternatief zou zijn voor abortus. Hebben jullie een antwoord gevonden op die vraag? Nou, ik zou willen zeggen een gedeeltelijk antwoord. Dus het eerste is dat de geïnterviewde vrouwen zelf een reactie hadden. En uh, sommigen behoorlijk verontwaardigd waren bij de veronderstelling dat het een alternatief zou zijn. Ze zeggen, het is niet te vergelijken met elkaar en afstand doen is enorm zwaar. Uh, overigens ontdekken de meeste vrouwen... Uh, pas dat ze zwanger zijn nadat de abortus mij verstreken is. Dus die, zouden, die zeggen meer... ik had graag abortus gewild in plaats van afstand. Dus die zien meer abortus als alternatief. Nee. Maar goed, ons antwoord... wij stellen dat afstand doen pijnlijke gevolgen heeft. In die zin geen goed alternatief is, maar... Uh, er loopt nog onderzoek naar de gevolgen van abortus... en de gevolgen voor de geadopteerde en adoptieouders. En dat moet je natuurlijk eigenlijk allemaal in één geheel bekijken. En dan kan je er meer over zeggen. Ja. Dus het is een soort gedeeltelijk antwoord wat wij gevonden hebben. Goed. Uh, is het eigenlijk een groot probleem in Nederland? Want ik geloof dat per jaar maar twintig baby's worden afgestaan. Ja, nee. Zou dat, in die zin kan je niet zeggen dat het een heel groot probleem is. Hoewel elk, elke vrouw die een kind afstaat natuurlijk... Nou ja, een er één een, een misschien te veel is, ligt eraan wat de omstandigheden zijn. Maar bij de Vion komen er ongeveer 60 per jaar die zich melden met een voornemen tot afstand, en ongeveer 20 daarvan doen afstand per jaar. Juist. Wat is nou de grootste les uit het onderzoek eigenlijk die we zouden moeten trekken? Nou, er zijn een aantal dingen, dat is ook te zien in de aanbevelingen, die we moeten heroverwegen. En een van die dingen is, uh, moeten hele jonge meisjes wel dit besluit kunnen nemen? Dat is ook een aanbeveling aan de, aan de beleidsmakers. Van, is dit wel een goede zaak? Jonge kinderen van 15, 16. Nou, er is steeds meer onderzoek bekend over het puberbrein. Moeilijk om de gevolgen te overzien. Is het wel goed dat die dit besluit nemen? Dus u zou een leeftijdsgrens willen voor het nemen van de beslissing om een kind af te staan? Ja, uh, dat is moeilijk te zeggen wat dan zo'n leeftijdsgrens zou moeten zijn. Maar er zou wel... Uh, heroverwogen moeten worden of de wetgeving er niet aan aangepast kan worden. Want er is een alternatief. Dat is een, een plaatsing in een uh, pleeggezin waar het kind dan tot volwassenheid kan blijven. Uh -huh. En voor sommige vrouwen zou dat misschien uh, een alternatief kunnen zijn... in plaats van het kind afstaan. Dus u zegt eigenlijk op basis van de resultaten van dit onderzoek... je zou daar een leeftijdsgrens moeten voor uh, uh, ja, een soort van... hoe noem je dat in de medische sector ook alweer, dan moet je bekwaam zijn, handelingsbekwaam zijn om nog een beslissing te nemen. Dus de handelingsbekwaamheid zou omhoog moeten qua leeftijd en er zou meer mogelijkheden moeten zijn, of in ieder geval meer informatie beschikbaar voor die vrouwen om kinderen bij pleeggezinnen onder te brengen. Ja, ik zeg, ja. nou ja, in ieder geval moet het overwogen worden. Ik zeg niet dat ik weet wat er moet gebeuren, maar wel dat er nog eens goed naar gekeken moet worden, omdat omdat het, en wij binnen de FIOM zijn ja. ook bezig om te kijken hoe we deze aanbevelingen... hoe we dat, uh, nou ja, ons aan het herbezinnen op hoe we de begeleiding doen. Goed, dan gaat u daar um, vandaag mee verder, zou ik zeggen. Uh, en ik dank u wel voor uw tijd, Aschid Werdmöller van okay. uh, het FIOM. Oké, graag gedaan. This is Good Morning Holland on Radio 1. Robots zijn niet te stoppen. Ja, de ontwikkelingen gaan uh, verschrikkelijk snel. Maar zijn ze er voor ons... Zo heb ik een cameraatje in mijn neus. Of zijn wij er voor hun... Daarmee kan ik u in de gaten houden... Deze week in Goedemorgen Nederland. Die robots, dat zijn gevaarlijke hulpmiddelen. Robots. ben Een machine. Ja, er wordt dames en heren hard gewerkt om robots steeds beter te maken. De vraag is vervolgens wel hoe voorkom je nou dat ze mensen straks kwaad gaan doen? Sander Bartling gaat op zoek naar de normen en waarden van de robotica. A robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Een robot mag een mens geen letsel toebrengen, nog laten overkomen. Dat is de eerste van de drie wetten van de robotica, zoals de Amerikaanse science-fiction schrijver Isaac Asimov ze in 1942 neerschreef. Stel dat je dit als mens zou willen doen. Je laat een deur openstaan of zo, of je laat iets slingeren, een bananenschil bijvoorbeeld, en drie dagen later glijdt iemand erover uit. Dan heb je dus wet 1 overtreden. En voor een robot zou dat dus ook moeten betekenen... dat hij van alles wat hij doet de mogelijke consequenties zou kunnen berekenen. Dat is bijna niet te doen. Praktisch onuitvoerbaar dus, zegt robotdeskundige Theerd Andringa... van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar waarom eigenlijk? Kun je een machine geen simpele normen en waarden bijbrengen... Isaac Asimov maakte van deze vraag zijn levenswerk, zoals te lezen is in zijn roman I Robot, verfilmd in 2004. Ik mis de goede oude dagen. What days when people were killed by other people. My robots don't kill people. That thing threw somebody out of a window. Is that registering with you? A robot cannot harm a human being. The First Law of Robotics. Waar komt toch die angst van de mens vandaan dat machines zijn leven gaan beheersen? En is die angst reëel? Cees Andringa. Die robots dat zijn. Uh, gevaarlijke hulpmiddelen in, in principe. Net zoals elk hulpmiddel. Je kan er iemand de hersens mee inslaan, bij wijze van spreken... of je kan er een huis mee bouwen. Als die robots veel moeite hebben om met de omgeving om te gaan... dan zullen ze ons veel beperkingen opleggen. En dan krijgen wij dus robots in huis... die ons beperken in alles wat wij zouden willen omdat ze het steeds fout doet. Omdat we ze steeds moeten uitleggen hoe ze het moeten doen. Precies, of omdat ze niet om kunnen gaan met uh, de, de natuurlijke variatie die wij graag zouden willen hebben. We willen niet elke dag hetzelfde eten. We willen niet dat die robot altijd, uh, terwijl wij met een gesprek bezig zijn, uh, er tussendoor uh, stofzuigt of iets dergelijks. Wij moeten zorgen dat de robots niet de baas zijn... maar dat wij de baas zijn van die robots. Een robot mag nooit een mens kwaad doen. Maar ja, wat, wat definieert die robot als mens? Wanneer ik uh, tegen jou zeg... Uh, you're not fit to be called a human being... dan denkt die robot misschien... oké, okay, nou, dat is dus geen mens, dus die demonteren we even. Ook robotonderzoeker Marcel Herink van de Hogeschool Windesheim waarschuwt tegen ontspoorde robots. En de robotwetten van Asimov zijn niet voldoende om ze tegen te houden. Je kunt daarmee spelen. Je ziet ook in de verhalen van Asimov dat daar dingen mis kunnen gaan. In de film iRobot zag je dat het een grote ramp zou kunnen worden. Murder is a new trick. Congratulations. I did not murder him. I explain you were hiding at the crime scene. I did not murder him. He made you angry. Ik did not murder him! Wat zou kunnen is dat je op een gegeven moment robots ontwikkelt... en er wordt al wel aan gewerkt. Uh, robots die zelflerend zijn. Ik denk dat wij daar nu nog niet mee te maken krijgen... maar er komt wel een punt waarbij je zegt... er moeten inderdaad standaard dingen in robots ingebouwd worden... om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Mensen hebben uiteindelijk rechters om te bepalen... of uh, wetten goed toegepast zijn. Uh, ja, je kan niet overal een rechter bij een robot zetten. Dus die robot die zal op een vergelijkbare wijze... zoals wij goed en kwaad hebben geleerd... zal die goed en kwaad moeten leren. Maar kan het dan zover komen dat machines ons controleren? Dat kan vrij gemakkelijk het geval zijn. Ik ben er niet bang voor dat de technologie onze hele samenleving gaat overnemen. Waar ik wel bang voor ben, is dat zo'n robot een klein beetje een dictator in je huis uh, wordt. En dat is een echt een serieus probleem, ja. Mm -hmm. In zekere zin is dat nu ook al een beetje het geval met een telefoon. Elke keer als de telefoon opgaat, dan stoppen mensen met hetgene wat ze aan het doen zijn. En ze gaan ogenblikkelijk de telefoon opnemen. Ja, in zekere zin controleert zo'n machine dus ons leven. Nou, zo'n robot... Die kan daar nog veel verder mee gaan. En die zal, er, die zal er met veel meer aspecten van ons leven, zeker als we later oud zijn en een aantal dingen niet meer zelf kunnen, zal die eh, daarmee interfereren. En dat zal grote consequenties kunnen hebben. En ik vind dat mensen dus echt moeten weten dat, dat dit soort technologie eh, een positieve kant heeft en een negatieve kant. En dat deze systemen ons heel erg gaan controleren. En dat we bepaalde dingen op internet niet meer mogen zien. Of uh, dat we naar, niet naar bepaalde plekken mogen. Of uh, ja, weet ik het wel. Ja, ik maak me daar wel zorgen over. En morgen maakt u kennis met robots die steeds vaker worden ingezet in de gezondheidszorg. Zo heb ik een cameraatje in mijn neus. Daarmee kan ik u in de gaten houden. En iemand waarschuwen als dat nodig is. Tot u daar zijn vragen en opmerkingen, welkom op Goedemorgen Nederland Straks Mafiabaas Klaas Bruinsma staat 20 jaar na zijn dood nog altijd in de belangstelling. Is nu toch de humeur van Tonkas? Vorige week even op een Grieks strand gelegen om een beetje van de stress bij te komen. Maar uh, na woensdag al zat er dus plotseling zo'n pittoresk Grieks vissertje op mijn plek. Precies waar ik wilde zitten. Je kent het wel: Hengel in het zand, op zijn dode akkertje, in het zonnetje, hoedje, hemdje. Zogenaamd veelbetekenend naar de horizonturen. Het hele plaatje waar we vroeger nog bij een katzwijn vielen. Maar ondertussen weten we dat wel beter. Ik denk, ik zal ze hier eens even een beetje beschaving bijbrengen. Dus ik zeg: hé uh, hey, uh, meneer de filosoof. Mij neem je niet meer in de maling, hoor. Met die achterhalen, folkloristische act van je. Heb jij niks beters te doen of zo? Zat hij me een beetje troebel aan te kijken. Sorry. Ik zeg sorry, jij hier een beetje uit je neus vreten. Mij je pensioen laten betalen en dan sorry zeggen. Dat is makkelijk. Ik zeg, dan gaan bij ons stemmen op... om jullie met je hele klote schiereiland de Middellandse Zee in... richting Noord-Afrika te duwen. Kun je daar lekker uitbuiken? buiken. He? zal de economie op beide continenten van opknappen... Hij kijkt me aan als een boer in een dierentuin. Ik zeg, dit zet natuurlijk niet veel zoden aan de dijk zo. Moeten wij niet eens heel voorzichtig na gaan denken over een serieus formaat visnetje bijvoorbeeld? Maar misschien zeg ik nu iets heel raars hoor. Oh, uh, waarom? Ik zeg, nou, wat denk je zelf? Om vliegen te vangen? Ja, je moet ze aanpakken hoor, je moet duidelijk zijn. Ik uh, kijk ook naar de dog whisperer. Ik zeg, jij moet eens substantieel vis gaan vangen, druil hoor. Van werken ga je niet dood hoor. Nee, maar waarom zou ik het risico lopen? Ik zeg, nou breekt me klop! Snapte hij niet. Ik zeg, groter denken, dat is het hele eiereten met jullie uitvreters. Jullie kunnen niet groter denken, heb je gewoon geen traditie in. Als jij nog een beetje mee wil blijven doen, in het grote geheel der dingen, ja, dan moet jij binnen nu en zes maanden je eerste visboot hebben. Zullen we dat eens afspreken? Ja, en dan? En dan, dan koop je je tweede boot. En neem je nog een stel van die apen in dienst om voor je te werken. Logisch toch? Een beetje VOC-mentaliteit nogal. Ja, en dan? En dan, dan koop je je derde boot. En daarna je vierde. Totdat je een hele vloot hebt. Zo gaat dat, hè? Ja, en dan? Ik zeg, nou, dan hoef je bij mij je hand niet meer op te houden. Want dan heb jij inmiddels zoveel poen verdiend. Dat je overal scheit aan kunt hebben. En de hele dag een beetje op het strand in het zonnetje kunt zitten. Om naar de horizon te koekeloeren. Ja zegt hij wat denk je dat ik hier zit te doen mafkees Kees? <tijds> <tijds> de tonkas tekenen voor het ochtenduur weer morgen het de ochtend weer van henk spaan você <tijds> <tijds> ginga boom kikonga você fala português meu amor oh você fala português você fala português meu amor português, meu oh my mom. Você fala português, embem aí Você fala português, meu amor. Embora onde Você fala português, de manhã nem me Você fala português, meu amor. Obinar me me. Você fala português, na na na Você fala português, meu amor. Você fala português, oh mama. Blik Bassi en Lenin met fala Portugese Ze komen uit Cameroen. Hongo Calling heet het album waar dit nummer vandaan komt. En dit is een duet met de Braziliaan Lenin. Het is, dames en heren, zeven minuten voor half elf. Mafiabaas Klaas Bruinsma, alias de dominee, weet u wel... staat twintig jaar na zijn dood nog steeds in de belangstelling. Zo bleek deze week dat er 7 miljoen euro aan crimineel geld... op een Zwitserse bankrekening staat. In het boek De BV Bruinsma beschrijft misdaadjournalist Hendrik Jan Kortrink... hoe het de erfgename van Bruinsma na dood is vergaan. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe is die erfgename vergaan? Over het algemeen uh, tamelijk slecht. Er zijn er, niet meer, er zijn er niet veel meer van over. Nee, hoeveel zijn er nog over? Nou, echte erfgenamen zijn er eigenlijk helemaal niet. Dat, dat is ook een beetje een fabeltje. Er zijn nooit erfgenamen geweest. De man was uh, Bruins, maar die was straatarm toen hij uh, toen die, toen die doodging. Straatarm? Ja, die was inderdaad straatarm. Hij, was, hij zat echt helemaal aan de grond. Hij was uh, zwaar aan de drank en aan de drugs. Hij zag ook volgens mij verder zelf ook niet veel uitwegen meer. En ja, toen werd hij geliquideerd, maar het was... Ja, dat was een onherroepelijk uh, einde. Maar goed, hij had klaar blijkbaar nog wel ergens 7 miljoen op een Zwitserse rekening staan. Ja, ik heb, het, uh, ik heb het verhaal nu net gisteravond en vanmorgen nog eens even doorzitten kijken. Maar eigenlijk is het een heel oud verhaal. Het, het gaat om de zogenaamde Hongkong-route. Uh, en ja, dat gaat om een meneer Wong die als een soort stroomman zou hebben gefungeerd. Ja. Heel ingewikkeld verhaal. Ja. Maar daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Uh, degene die ik daarover gesproken heb, die vinden het een onzinverhaal. Dus het is niet zeker dat die 7 miljoen toebehoren aan Bruinsma zelf? Nee, absoluut niet. Nee. nee. Goed. Um, er zijn al heel wat boeken verschenen. Het bekendste boek is natuurlijk De dominee van Bart Middelburg. Wat voegt uw boek, de BV Bruinsma, daar nog aan toe eigenlijk? Nou, ik heb vooral gekeken naar wat er na de dood is gebeurd. Uh, met, vooral met de mensen die, uh, die met hem te maken hebben gehad. Daar heb ik er heel veel van gesproken. Die heb ik ook in de. Ja, ik ben misdaadjournalist dus dan uh, kom je die mensen tegen. Dus heel veel van. Uh die mensen ken ik. En daar heb ik dan mee gepraat over wat zij met Bruinsma hebben meegemaakt. Ja. En wat hebben ze gezegd? Nou, het, het is uh, dat, dat ging eigenlijk uh, vooral om de, uh, om de persoon Bruinsma. Wat voor man het was. En uh, je merkt toch dat veel mensen hem echt nog gewoon missen. Dat, ze, dat het een, toch een hele flamboyante man was. met uh, natuurlijk ook heel vervelende kanten. Maar ook, uh, het was gewoon een hele interessante persoonlijkheid. Wat was er zo interessant aan die persoonlijkheid? Nou, hij, hij paste eigenlijk ook helemaal niet in dat milieu. Uh, hij, hij, had, hij had een hele totaal andere achtergrond dan uh, de, de, de meeste drugsbaronnen. Zijn, zijn vader was uh, fabrikant. Uh, dus ja, hij kwam uit een wat beter milieu. Hij was niet, kwam niet van de straat, zal ik maar zeggen. Nee, absoluut niet. En hij, hij was meer geïnteresseerd in schaken en in zeilen uh, dan in nou ja, waar de meeste andere criminelen in geïnteresseerd zijn. Ja, maar hij was wel de grootste van allemaal. Zeker in die tijd, ja, dat, dat, dat klopt. Dat, uh, alleen, alleen toen wist, wist Benen toen, toen hij nog actief was, toen waren er maar heel weinig mensen die dat, die dat beseften. Ja, goed. En de vraag die iedereen natuurlijk bezighoudt is: Hebt u iets nieuws ontdekt over Mabel? Nou, in zoverre dat nieuws is, uh, ik, heb wel, ik heb verschillende mensen gesproken die geregeld uh, die, die meisje. De, de, de zeilmeisjes op die boot hebben gezien. Mm -hmm. En ja, eigenlijk is er maar één conclusie mogelijk... en dat is uh, dat Bruinsma een relatie heeft gehad met Ottolien... dat is de, een vriendin van, van Mabel. Dat Mabel daar wel eens een keer op die boot is geweest... maar zeker niet alleen met, met de Bruinsma. Is het, is het, is het gerucht, zou ik maar zeggen, het fabeltje door haarzelf... overigens altijd ontkend, uh, is dat nu naar het Rijk de Fabelen te verwijzen of niet? Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die er belangen bij hebben om, om het anders te zeggen. Maar uh, mijn conclusie is dat, dat, dat de contacten van, van Mabel met, met Bruinsma vrij onschuldig zijn geweest. Ja. Twintig jaar geleden doodgeschoten voor het Hilton Hotel in Amsterdam, als ik me niet vergis. Ja. Um, uh, waarom staat hij eigenlijk nog zo in de belangstelling, deze Klaas Bruinsma? Dat is toch vooral na zijn dood gekomen. Uh, toen, toen hij nog, nog leefde, waren er eigenlijk weinig mensen die, die, die hem kenden. Uh, ik, ik heb hem zelf ook nooit, uh, nooit gesproken. Um, maar er, zijn, er zijn, uh, zeg maar, zijn nazaten... die zijn wel heel veel in het nieuws geweest. Er is daarna zoveel gebeurd in, in die criminele wereld. Ja, heb je het over mieren met Klepper, dat soort jongens. Ja, noem ze maar op. Ze zijn eigenlijk, eigenlijk allemaal ook dat allemaal, allemaal, allemaal dood, allemaal ja. ja. op, op een paar na. Ja. Ja. Wie heeft zijn rol overgenomen, eigenlijk? Ja, ja er was niks. Er, dan valt er niks over te, ne over te nemen. Alleen, ja, Bart Middelburg, die denkt daar iets anders over. Die denkt dat Etienne Urka dat de tweede man was... en dat, dat die uh, nu ook nog aanspraak zou maken op, op die miljoenen. Nou ja, ik, ik zeg niet dat het absoluut niet waar is, maar... de ik, ik... Middelburg is een even. Ja, de die, heeft die, en die heeft ook de, de, natuurlijk het boek De Dominee geschreven. Ja, zeker. Uh, dus u zegt eigenlijk, van dat hele misdaadsyndicaat... is er eigenlijk geen bal meer over? Met zijn dood was het, was het, uh, het meteen al over. Ja. ja. En is er ooit nog een vergelijkbaar syndicaat geweest in dit land... Sindsdien? Nou, er zijn er, zijn er een aantal, niet, niet speciaal daarna, die waren er tegelijk ook wel. Alleen die zijn veel minder bekend en dat is, zit meer in, in het zuiden en in... Uh, en in uh... Net zo groot en machtig als hij? Ik, ik denk veel groter. Groter? Ja. Maar goed, hij staat bekend als de grootste drugsbron van Nederland, maar dat is dus ten onrechte geweest dan. Nou, hij was wel groot en hij had een goede, goede organisatie, Maar hij was natuurlijk lang, de, de, lang niet de grootste van allemaal. Wie was dan wel de grootste van allemaal? Ja, die mensen die blijven liever wat op de achtergrond. Dus die namen zie je niet zo vaak in de, in de pers verschijnen. Maar weet u wie ze zijn? Ja, natuurlijk. En u bent toch journalist? Ja, maar je kan niet zomaar de, de dingen over mensen op gaan schrijven... als je het niet, uh, niet kan bewijzen. Kijk, als je justitie het al niet kan bewijzen... dan moet ik dat als journalist gaan doen. Ja. Maar er zijn dus grotere uh, drugsbaronnen in Nederland nog steeds actief? Nou, ze krijgen het steeds moeilijker. Omdat uh, je kan de mensen tegenwoordig zo ontzettend goed in de gaten houden... bij alles wat ze doen, dat ze uh, als een keer bekend zijn... Ja. Ja, dat, dan, dan kunnen ze niks meer, niks meer, haast uh, niks, niks meer doen. Goed. Allemaal neergeschreven in de BV Bruinsma... de opkomst en ondergang van een misdaadsyndicaat... met veel bloedvlekken op de cover. Hendrik-Jan Korterink, ik dank u wel. Het is nu verkrijgbaar in de winkel, hè? Ja. Een van deze uitzending, dames en heren, want het is bijna half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl en... Zometeen na, na het nieuws kunt u luisteren naar Prem Time. Prem, in de bus, ergens in Nederland. Waar is ergens <laughs> ja. vandaag? Goedemorgen. Vandaag is in Amsterdam, Sven, uh, my hometown. En dat komt omdat ik een heuse professor, Roel Beetsma, heb... die eindelijk het beestje bij de namen noemt. Want Sven, dat moet jij toch al weten als topjournalist. Redden we nou Griekenland of redden we de patje peers van de banken? Uh, ik begrijp altijd dat we vooral de, daarmee, dus het laatste, en daarmee onszelf redden. Ja, en dan, en, en dan zegt professor Beetsma, en ik ben het met hem eens: stop met die hele U-bocht-constructie en geef het geld rechtstreeks aan de banken. Maar de banken en de pensioenfondsen die vinden dat heel erg, want dan moeten ze zeggen wat ze zijn, namelijk uitkeringstrekkers. Maar daar gaan we een half uur <lacht> lang over praten. Iedereen mag bellen en daarom gaan we kijken. We gaan Griekenland aan de tand voelen. En luisteraars: hij is niet in werkoverleg, dus je kunt genieten van de warme, aangename stem van Dorald Wegens. Radio 1, het NOS-journaal. Bij het inhuren van schoonmaakbedrijven spelen de arbeidsomstandigheden voortaan een belangrijke rol. Staat in een nieuwe code die grote opdrachtgevers en de schoonmaakbranche hebben opgesteld. Vorig jaar voerden schoonmakers nog actie. Doordat er vaak alleen nog maar op de prijs werd gelet, werden er steeds hogere eisen gesteld aan de schoonmakers. Terwijl de salarissen eerder lager werden dan hoger. In Duitsland gaan over een half uur ook de twee luchthavens in Berlijn dicht vanwege de aswolk uit IJsland. Bremen en Hamburg waren al gesloten. Bij de grootste Duitse luchthavens, Frankfurt en München, is niets aan de hand. Op Schiphol zijn ook geen problemen en die worden ook niet verwacht. En de gemeente Eindhoven geeft PSV financiële steun. Eindhoven koopt de grond onder het PSV-stadion en de grond onder het oefencomplex voor 48 miljoen euro... En dan gaat de club de gemeente jaarlijks 2,4 miljoen betalen... voor het gebruik van die grond. Dat is gisteren allemaal vertrouwelijk besproken in de gemeenteraad. Maar een Eindhoven's SP-raadslid is daarmee naar buiten gekomen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie Er staat nog een lange file op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Zoetewoudendorp 10 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle reisrokken zijn weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Feyenoord nog 2 kilometer... Vanwege bergingswerkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorken met Lexmond 6 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht. De A73 Nijmegen richting Maasbracht is nog steeds dicht bij Bezel na een aanrijding vanochtend vroeg. Verkeer uit de omgeving Arnhem richting Maastricht kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A73 staat vanaf Belfeld 7 kilometer. Zang. Dit is Radio 1, NTR, Remtime, Remradacation. Griekenland, ons mede-EU-land en mede-eurohouder. Het loog zich met medeweten van de Europese politieke leiders, de Euro-in... En nu dwingt het ons en de andere Eurolanden tot forse financiële injecties. In heel Europa vragen de burgers zich af waarom we Griekenland niet uit de euro trappen en het land failliet laten gaan. Wel luisteraars, het antwoord is simpel. Niet de politici zijn de baas Europa, maar de financiële instellingen zoals banken en pensioenfondsen. Als Griekenland omvalt, vallen banken om. We hebben al in 2009 gezien dat banken boven de wet staan en dat miljarden van ons belastinggeld naar de banken gaan. Dus zeggen alle politici tegen u dat we de Grieken moeten redden, maar ondertussen redden we de banken. Ik vraag me af, wordt het geen tijd dat we stoppen met de Griekse U-bochtconstructie... en het geld rechtstreeks aan de banken geven? Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, we wilden hem heel graag in dit programma hebben, professor Roel Beetsma. En daarom staan wij Amsterdam aan de Valkenierstaat, vlakbij de Universiteit van Amsterdam. U mag langskomen, de bus binnenlopen of inspreken bij de microfoon buiten. Maar u weet het, u kunt altijd bellen 0800 1121, mailen naar primtimeapenstart.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Professor Beetsma, één vraag. Houdt u niet van de Grieken? Oh ja, zeker hou ik van de Grieken. Ik, uh, ik ga graag naar Griekenland toe, dus, uh, dus dat is het punt niet. Ik vind alleen dat, uh, dat de manier waarop we dingen in Europa hebben geregeld, dat, uh, nou ja, dat er wel bepaalde fouten zijn gemaakt. Uh, en ja, daar worden wij nu mee geconfronteerd natuurlijk. Uh, Frank Elvers is een van onze vaste belers, hm? die zegt Griekenland heeft door de eeuwen heen elke crisis op eigen kracht overwonnen. Maar nu zitten ze in het wurggreep van het EU gedrocht en gebukt onder de dictatuur van Brussel. En daardoor kunnen ze er niet uitgered worden. Nou, dat, dat lijkt me wat overdreven. Uh, u had het eerder over uh, ja, dat Griekenland eventueel uit de euro gezet moet worden. Daar ben ik het niet mee eens. Dat lost het probleem ook niet op. Want als Griekenland zijn eigen drachmen weer terugkrijgt... dan betekent dat dat die munt natuurlijk heel weinig waard zal zijn. En dat betekent dat de schulden helemaal niet kunnen worden terugbetaald. Ik denk juist dat Griekenland er voordeel bij heeft op de langere termijn... dat ze, uh, dat ze in een aanpassingsprogramma zitten... waar Europa sterk uh, de controle over houdt. Want het is wel bekend dat in Griekenland de publieke diensten die werken niet goed. Er is te veel belastingontduiking, et cetera. En dit is de kans om een keer schoon schip te maken op dat terrein. Luisteraars, weet u wat we gaan doen? We gaan het een beetje bijstellen. U krijgt een college, want het discussie met voor grote lijden, eens met professor Beetsma. Maar we weten al één ding en dat werd daar in de jaren zestig gezongen door de Fabulous for Geld. Daar koop je geen liefde mee. Kijk, dat is het leuke van die Grieken. Die geven niet zoveel om dat geld, maar even voor de duidelijkheid, professor Beetsma. We wisten toch al lang, toen we in die euro gingen, dat er tussen Noord en Zuid-Europa een andere financiële mentaliteit was. Ja, dat, dat wisten we, maar het Europroject is natuurlijk vooral een politiek project geweest. Uh, er is, denk ik, nou ja, er is niet volledig gekeken naar de economische gevolgen. Ik, ben, ik denk dat het op de langere termijn ook economisch goed is, want het betekent meer handel en dergelijke. Maar een aantal aspecten zijn, willens en wetens zijn, onder de tafel geschoven. En dat betreft dus vooral de uh, overheidsfinanciën, mm -hmm. waar ook bij het begin van het Europroject er niet altijd evenveel vertrouwen was. En dan, toen ging het dus vooral om de Italianen. De Grieken die zijn pas later in het eurogebied gekomen. Uh, maar, zeg maar de politieke druk om door te gaan met de vorming van de euro... en ook landen toe te laten waar we waarschijnlijk niet zoveel vertrouwen in hadden... dat heeft het toch overwonnen. Nou, nu, nu, nu is het, ik, we moeten een kort college geven. Als het Sorry dat ik een beetje bedweterig ben. Maar het werkt als volgt, professor. Een land kan niet failliet gaan. Kijk naar Zimbabwe, kijk naar Argentinië. Een land gaat nooit failliet. Wat gebeurt is dat het land stopt om zijn buitenlandse schulden te betalen. Eens? Ja, dat is exact wat gebeurt. En dat is ook heel vaak in het verleden gebeurd. Juist. En wat we hebben geleerd van alle landen... want we hebben een crisis gehad in die Zuid-Amerikaanse landen... Een, een tiental jaren geleden. In Mexico, Argentinië. We hebben een crisis gehad in Korea in de jaren negentig. En wat dus bleek is dat die landen dan iets doen. Dat is namelijk dat ze hun geld minder waard maken... En dat ze tegen die schuldeisters zeggen, jongens, doe doei, jullie krijgen geen poen meer van me. Toch? Dat is feitelijk wat er gebeurt. Kijk, het is zo dat in het geval van Mexico bijvoorbeeld, dan wordt de schuld geherstructureerd. Dus de looptijd wordt verlengd, de, de rente kan eventueel verlaagd worden. Maar degenen die hebben geleend aan het land, die zullen een verlies krijgen. Yes. Dus als we het vergelijken met een bedrijf, je hebt een bedrijf, dat bedrijf loopt slecht, je kan het bedrijf failliet laten gaan. Of je kan zeggen, we vragen uitstel van betaling en dan gaan we heronderhandelen over de schulden. Oké. Okay. Als Griekenland nu zal zeggen, dikke boel, ik betaal niemand meer. Wie is het slachtoffer ervan? Nou, dat zullen in eerste instantie de crediteuren zijn. Dat zijn banken, pensioenfondsen, maar misschien ook particulieren... die belegd hebben in Griekse schuld. En natuurlijk de, uh, de overheden van andere landen. Want ja. die hebben inmiddels ook schuld. Die hebben inmiddels, of die staan garant voor, uh, voor schuldverleningen. Dus dan praat je over uh, IMF en dan praat je over de andere EU-landen. Die hebben gezegd, Griekenland, als jij je leningen niet betaalt betaal ik tot 67 miljard, of hoeveel het was, betaal ik wel terug. D dat is in principe is er gebeurd. Er is een programma, en als Griekenland zich uh, houdt aan het programma... dan komen er nieuwe tranches beschikbaar. Ja. In principe, als Griekenland zich er niet aan zou houden... dan zou Europa niet verder geld verstrekken. Okay. U hebt een artikel geschreven, en daardoor uh, hebt u mijn hart een beetje gestolen... heeft gezegd, kijk, dat was die Slowaken. Die hebben gezegd, we betalen geen cent meer aan Europa, aan Griekenland... en ze zitten nog steeds gewoon erin. Dus u wil dat wij stoppen met één cent nog geen van Griekenland? Nou, wat ik heb gezegd... Ik heb gezegd, stop verdere steun aan Griekenland. Mm. Um, kijk, op het moment dat ik het artikel schreef... Toen was, er toen was er zelfs sprake van... behalve dat pakket van 110 miljard... dat nu in de pijplijn is... waarbij dus moet worden beslist... of dat pakket wordt doorgezet zoals oorspronkelijk gepland... was er ook nog eens een keer sprake van eventueel... extra steun aan Griekenland. Ja. Uit het zogenaamde EFSF. Ja. Uh, uh, zeg maar dat fonds waaruit Portugal steun heeft gekregen... en waaruit Ierland steun heeft gekregen. En ik heb gezegd van, ja, kijk eens even... als we al niet in staat zijn om het huidige traject af te maken... dan is het denk ik weinig zinvol om nog eens een keer extra geld erin te pompen. En dan kunnen we beter gaan nadenken over... Uh, hoe kunnen we de schuld herstructureren en te zorgen dat het... Uh, want de schuld loopt steeds verder op. Ja. En te zorgen dus dat niet aan het einde van het traject... je nog een veel groter probleem moet oplossen. Maar professor Roelbeetsma, nu is mijn vraag de volgende. Alle politici zeggen tegen ons... we moeten Griekenland steunen, het is mede- EU-lid. Maar in feite is het geen geld dat we geven van Griekenland willen krijgen. een tweet van Jeffrey, geen geld in de bodembloze put. Niet aan de Grieken en niet aan de banken... wie zich brand moet op de blaren zitten... Maar als we het geld niet geven aan Griekenland, dus niet aan de banken, wat gebeurt met die banken? Nou, sommige banken, die, en dan hebben we het eigenlijk vooral over uh, Duitse en Franse banken, die hebben het meeste geleend aan Griekenland. Overigens zitten Nederland, zit Nederlandse banken daar ook in. Maar in van de duidelijkheid, banken zijn zo onderling verweven, dat ja. hebben we gezien in 2009. Als een Duitse bank ineens geen 20 miljard kan betalen, dan voelt ING, ABN, AMRO, SNS, allemaal voelen het ook. Dat, dat, dat klopt, want banken hebben een onderling betalingsverkeer. Ja. En als, weet, als je als bank weet dat een andere bank... ...op omvallen staat, ja, dan ga je natuurlijk geen geld meer lenen aan die andere bank. Dus dat, dat is het grote probleem. Dat is eigenlijk het mogelijke domino-effect van een bankfaillissement. En daarom is het ook noodzakelijk om... Kijk, banken hebben willens en wetens geïnvesteerd in uh, ja. Griekse schuld... ...krijgen daar een hogere rente voor. Ja. Dus op zich is het goed dat als het fout gaat, dat ze ook meedelen in de kosten. Ja. Wat je wil vermijden is natuurlijk wel dat een grote bank omvalt. Waarom? Waarom? Dat is precies wat ik zojuist heb uitgelegd, namelijk door de onderlinge verwevenheid van de banken ja. betekent het dat, dat andere banken ook kunnen omvallen. Na, na, en laten we de fout die we in 2009 hebben gemaakt, dat miljarden van de zijn geld naar die patjepeers gaan, laten ze nu één keer kapot gaan. Kijk, je, je, het is een ons, Laat ik het zo zeggen, het is, het is goed als banken moeten afschrijven, maar wat je niet wil is dat een bank als ING omvalt. Waarom niet? Hebben nou, ze dat ze geen onverantwoorde risico's moeten nemen, is niet mijn probleem. Ja, Ik heb dat... wel een rekening bij de ING lopen overigens, soort twee. Ja, maar dan, dan betekent het dat andere banken ook in de problemen komen. En als het financiële systeem in elkaar stort, dat is niet wat je wil. Want dan zijn we allemaal slecht af. Dat, dat is wat maar, we moeten Maar dan zullen we, we uit de puin hopen, uit het as zal weer een nieuw goed systeem herrijzen. Dat heet kapitalisme, professor Beetsma. Nou, dat weet ik niet. Kijk, we hebben er heel lang over gedaan om een banksysteem op te bouwen. Uh, ik denk dat als het in, in elkaar stort, dat we dan sneller weer kunnen opbouwen. Maar ik denk dat we dan de komende jaren in grote problemen komen. Wat u ook moet bedenken, is dat die banken die lenen geld aan bedrijven. Uh, het, het bedrijfsleven. En dan ik de hypotheek niet meer terug te betalen, toch ook leuk? Nou, dat, dat, dat betwijfel ik. Want dat geldt ook bij de DSB-bank. DSB is failliet gegaan, maar die hypotheken die zijn niet nee, vervallen. Dat is waar. Ik ga naar Mark Harbers, VVD Tweede Kamerlid. Goedemorgen, meneer Harbers. Goedemorgen. U, ben, u bent later aan de telefoon gekomen, dus ik wou u even samenvatten. Ik zeg, hou op met de poppenkast. Doe niet alsof je Griekenland steunt, want in feite steun je de banken. U bent politicus uh, van een duidelijke partij. Waarom zeggen jullie bij de VVD niet gewoon mensen, we geven het geld niet aan Griekenland, maar eigenlijk aan de banken? Um, nou, dat, dat doen we om de volgende reden. Kijk, het klopt, hè. als Griekenland omver gaat... dan raak je uiteindelijk die Griekse schuld in het buitenland. Dat is bij banken uh, hier. Alleen weet je niet welk domino-effect je over je heen uh, uh, haalt. Griekenland op zichzelf is het probleem nog niet. Maar als in Griekenland banken en de staat onderuit gaat en vervolgens zegt men in Ierland, in Portugal, wellicht in Spanje, Italië... wij gaan ook onze staatsschuld niet meer uh, uh, terugbetalen... En dan hebben we zo'n groot probleem wat je niet redt met even een paar miljard naar de Nederlandse uh, banken. Um, en uh, dan zijn we dus allemaal slechter af. Want dan raakt het uiteindelijk, net als je destijds bij DSB hebt gezien, dan raakt het gewoon de spaarbankboekjes en de pensioenen van mensen hier in, uh, in Nederland. En dat is de reden dat we toch door moeten gaan met kijken of we Griekenland bovenop kunnen helpen. Meneer Harbers, waar was u vorige week toen in de Tweede Kamer gediscussieerd werd bij die verantwoordingsdag? Toen zat ik uh, bij dat debat. Waarom bent u niet naar een microfoon gelaten? Want zo helder als u het nu zegt. Zo helder is het vorige week helemaal niet gezegd. Nou, zo helder heeft uh, mijn fractievoorzitter St. Blok het ook uh, gezegd. Uh, en precies dat is de reden dat we dat blijven steunen. We doen dat helemaal niet omdat we die Grieken zo leuk en aardig vinden. Want uh, dat gevoel zijn we hier volgens mij helemaal al lang voorbij. Niemand uh, heeft iets met, uh, met die Grieken helpen. Maar, meneer maar het is voor onszelf helpen. De banken hebben bewezen dat ze boven de wet en boven politici staan. Want iedere keer zeggen ze: ze zijn too big, too veel, te groot om te falen. Het financieel systeem dondert in elkaar. Maar omdat die jongens in die banken weten dat mensen als u iedere keer ze gaan redden, veranderen ze ook niet. Nee, dus de afgelopen jaren uh, wordt er heel veel in gang gezet om dat te, te, te veranderen. Het toezicht op de banken moet beter. Daar zijn we allemaal uh, over eens als gevolg van die uh, kredietcrisis. Maar het punt is, je kunt niet zeggen van ik, ik pak die bank aan en daarmee heb ik het probleem opgelost. Een bank is niet een, een anoniem gebouw met één iemand, een directeur, die dan die schade pakt. Nee, die schade, dat, die leiden wij met z'n nee, allen nee, nee, Want het nee. veld in die bank. Dat nee. zijn onze spaarbank. Meneer Harbers, dus... u bent geïndoctrineerd. Die banken nee. zijn patjepeers die hun zakken vullen, die grote winsten pakken, die bonussen pakken. Ze hebben ons belastinggeld gepakt, ook bij de ING en ABN. En dan vervolgens geven ze bonussen en dan zeggen ze, ja, we moeten internationaal concurreren. Maar als ze op hun bla blaren moeten zitten, dan rennen ze naar de VVD. En dan zegt VVD, vriendje, ik red je wel. Nee, dat is absoluut niet het uh, geval. Uh, ook de VVD heeft grote kritiek gehad de afgelopen tijd op uh, banken die staatssteun kregen. en Holy words! Uit, uh, uit Meneer Harber, uh, sorry dat ik u onderbreek. Uh, kijk naar Zwitserland. Daar is het geen woorden, maar daden. Strenge regels voor die banken. Banken klein houden. Nu is mijn vraag. U zegt steeds, kijk, ik snap ook, u bent Tweede Kamerlid, het is een groot conglomeraat, die banken. Maar u kunt er gewoon, sta op als echte liberalen, en echt kapitalisme is als je grote bonussen krijgt. Omdat je het zo geweldig doet, dan ga je maar failliet De, um, uh, volgens mij zitten we heel eind op uh, uh, op dezelfde lijn want wij zeggen ook uh, uh, beloning dat moet wel een afspiegeling zijn van het echte risico wat je hebt uh, gelopen als je gewoon bij een bank Um, uh, je jaartarget haalt, dat is op zichzelf geen reden voor een, voor een bonus. Een bonus is iets voor een uitzonderlijke uh, ja. prestatie. En dat is een voorbeeld van allerlei dingen die, die mis zaten het afgelopen jaar in het bankwezen... en die nu uh, op orde uh, komen. Maar het is nog altijd niet zo dat je kunt zeggen... de banken die zijn de schuld van alles en die moeten we heel streng uh, aanpakken... omdat we daarmee uiteindelijk gewoon onze eigen vermogens uh, uh, uh, raken. Meneer Harbers, ik zal even wat tweets met u en professor Beetsma doornemen. Een leuke is van Jan Bakker, onze vaste man uit Sint-Anna Parochie die zegt, moeten we nu begrijpen dat de regering... de banken als het ware een nationale hypotheekgarantie heeft verstrekt? Kijk eerst naar Beets, maar Ja, hè? Nou, de, de regering laat zich daar niet expliciet over uit. Dus, uh, uh, kijk, als een grote bank dreigt om te vallen... dat is in het verleden gebeurd, dan springt de overheid in. Maar er, Maar, ze maar later... weet die bank. Het is de ja, een informele daar, daar, nationale hypotheekgarantie. Uh, ik... Ik denk dat menig bank daar inderdaad uh, tot op zekere hoogte op anticipeert. Oké, okay, ik krijg hier van Jim een tweet, uh, meneer uh, Harbers. Uh, Geen geld geven, maar keihard uw curator aanstellen. Uh, uh, Denkt u dat, dat, dat u dat politieker doorkrijgt, een super curator boven de Griekse regering? Nou, sterker, dat is uh, op dit moment eigenlijk al in, uh, in ontwikkeling. Die supercurator, die heet het, uh, het IMF. Mm. En Nederland, maar ook landen om ons heen zeggen... kijk, als het IMF uh, uh, geen vertrouwen meer heeft in de Grieken... Dan, uh, ...dan gaan wij ook geen geld meer geven. Als het IMF dat wel doet, ja, dan, dan, dan, dan moet je eigenlijk wel... ...want dan is het wel de meest verstandige uh, oplossing. Dat doet ooks Amerika en China via het IMF er ook aan mee. Maar wat zegt nou dat IMF? Die zit er bovenop om te zorgen dat er voldoende bezuinigd wordt... ...en vooral dat er voldoende staatsbedrijven in Griekenland uh, verkocht worden. Dat gaat niet hard genoeg de laatste tijd. Daar zijn ook wat strubbelingen uh, uh, over. Uh, daarom doet het IMF er wat langer over. Maar dat, is eigenlijk, dat, dat, dat komt maar door één ding... Namelijk dat die Griekse regering de dreiging ziet van hey, als het IMF negatief is, dan, dan staan we echt helemaal op eigen benen. Dan komt er nergens uit de wereld nog een, een helpende hand. Um, en dat is denk ik voldoende uh, druk. Nou, die curator dat kun je verder op nog een andere manier uh, doen. Hè, als Griekenland niet voldoende haast maakt met het verkopen van zijn staatsbedrijf want daarmee kunnen ze natuurlijk een deel van de schuld alvast afbetalen, wordt nu het plan geopperd, uh, mede door Nederland... Ja. Uh, van, uh, breng dan die, die bedrijven maar onder een soort van internationaal beheer die ze uh, dan los van de Griekse regering dan gaat uh, verkopen. Meneer Harbers, sorry dat, dat ik u onderbreek. onderbreek dan, in uh... een financial van want luisteraars, ik uh, hou van om politici het vuur aan de schenen te leggen, maar chapeau voor Jan Kees de Jager. Die is met ja. het plan gekomen dat de Grieken uh, die zelf moeten verkopen professor maar briljant idee. Hij zegt, weet je wat, nee, zet het, uh, stop die vriendjespolitiek en corruptie. We gooien het in een, in een soort groot fonds en dat wordt van de EU en die dan verkopen? Nou, dat lijkt mij een uitstekend idee. En in, uh, in Duitsland, bij de Duitse hereniging, hebben ze ook een, uh, een soortgelijke constructie ja, gehad. Troyhand oh, ja. heeft, uh, heeft de bedrijven verkocht. En dat lijkt mij een uitstekend idee. Uh, want op die manier hou je de druk op de Grieken. Zelf willen of kunnen ze het niet. Waarschijnlijk ook onder uh, druk van de bevolking. Nou, pak dat af. Laat dat door een onafhankelijk instituut doen. En dat lijkt mij veruit de beste manier. Bovendien Eigenlijk zou de bevolking blij moeten zijn als ja. bepaalde bedrijven verkocht worden, want je kunt alleen maar een grotere efficiency winst verwachten als het, door, als het gerund wordt door private partijen. Meneer Pelsreken u wacht al heel lang en u wilde een vraag stellen, professor Beets, maar dus gaat uw gang. Dank u wel voor het bellen. Nou, <lacht> nou, de vraag is deze. Is het niet zo dat de Middellandse Zeelanden in de loop van de decennia hun economisch hoofd alleen maar boven water konden houden door het mechanisme van muntdevaluatie? Nou, die mogelijkheid is er nu niet meer, dus horen ze eigenlijk niet thuis in de euro. Uh, nou, dat is inderdaad zo dat... <coughs> excuses. Uh, Frankrijk, Italië uh, hebben heel veel gebruik gemaakt in de jaren 80 van het devalueren van een munt. Om daarmee hun handel in feite weer een, uh, zeg maar een, een, een boost te geven. Um, dat kan nu niet meer, maar daarom is het des te belangrijker dat die landen, en, en nu concentreert het zich vooral op Griekenland, dat ze structurele hervormingen doorvoeren in de economie. Maar, zodat professor ze niet... Beets, maar wat, wat meneer Pelsrijker terecht zegt is, het is een mentaliteit. Die landen hebben een eeuwenlange traditie, we komen in problemen hebben meneer Pelsrijker, we verlagen de munt, daardoor worden onze producten weer goedkoper en kunnen weer de slag met de Noord-Europeanen aan, toch? Ja, precies. Dat is mijn gedachte. Ja, en, en u kent. En als je kent... dat nodig hebt, dan hoor je dus niet thuis in de euro. Ja, en het gaat. Dank u wel voor het bellen met Pelsrijken. En waar het om gaat, uh, professor Beets, maar is precies wat meneer Pelsrijken bedoelt, die mentaliteit verander je niet, omdat je in de euro bent. Daar gaat generaties overheen. Nou, dat, dat, ben ik niet, dat ben ik niet met u eens. Uh, dingen kunnen sneller gaan dan, dan we verwachten. Uh, en als het goed werkt, dus de hervormingen waarover ik sprak... ...structurele hervormingen in de, mar in de productmarkten, meer uh, toegang voor uh, producenten... In de, in de arbeidsmarkt. Als dat goed werkt en als de economie daarna weer gaat groeien. dan zal dat ook de steun van de bevolking krijgen. Meneer Harbers, uh, u bent uh, een, een liberaal. Uh, uh, uh, leef het kapitalisme. Ik heb in Griekenland wat vrienden. en ik, ik, ik wilde een stuk schrijven. ben gaan onderzoeken. Het vervelende is, ze hebben daar heel verouderde. bijna Oost-Europese. Staatswetgeving, om een voorbeeld te geven, als ik geregistreerd sta daar als radiopresentator, mag ik geen ja. productiebedrijf hebben die zelf een programma produceert. Het is, het, het, het, als u ziet hoeveel wetten er moeten worden veranderd voordat mensen daar concurrerend kunnen worden, moet je niet veel meer die interne markt daar gaan veranderen. Het parlement dwingen tot Nederlandse wetgeving. Uh, kijk, tot voor kort zou u als radiopresentator zelfs een gevaarlijk beroep hebben omdat er uh, bacteriën op de kop van een microfoon kunnen zitten en dan had u daarom uh, vervroegd met pensioen mogen gaan. Uh, dat soort gekkigheid, dat, uh, dat gaat er nu in heel hoog tempo aan uh, in, in Griekenland. Um, uh, en dat is ook nodig, want uh, terecht zegt uh, de beller van uh, ja, uh, vroeger uh, gingen ze iedere keer devalueren als ze het niet bij konden benen. Nou, die mogelijkheid die hebben ze gewoon niet meer. De prijs als zij de euro verlaten is voor hen zelf ook veel te, veel te hoog. Um, dus hebben ze nog maar één keus en dat is zelf meer concurrerend worden. En dat lukt alleen door, door verouderde wetgeving aan te passen, door te zorgen... Maar dat uh, gebeurt dat je... niet. Arbeidsmarkt... Meneer Harbert, nou ja, ik zie het niet dat in dat het Griekse ik... parlement ik... komen, professor Beetsma. Nee, dat, dat ben ik niet met u eens. Een hoop een aantal dingen, bijvoorbeeld de licenties voor vrachtwagenchauffeurs... Ja. Hebben, hebben laatst, een aantal maanden geleden, was er een staking geweest... Ja. Omdat, het systeem, omdat ze dat systeem gesloten wilden houden. Dat is ook aangepakt. Er zijn, op een aantal fronten zijn, inderdaad, is maar er inderdaad geliberaliseerd. Het is cosmetisch. Het, het is hele cosmetische liberalisatie. Het is niet echt ingrepend. Nou, dat, dat kan ik niet van deze, vanaf deze plek beoordelen, maar er zijn stappen gezet. Uh, meneer Harbers, ik kreeg een heel mooie tweet van Jorren Wemmenhoven. De VVD herhaalt steeds dat het er niet om de Grieken gaat. Uw Europese solidariteit is kennelijk al in de uitverkoop gedaan. Uh, dit heeft uh, weinig met solidariteit te maken, want die werkt ook beide kanten op. Hè? Uh, de Grieken moeten ook realiseren dat ze uh, als ze zich niet aanpassen dat ze een hele eurozone in gevaar uh, brengen. Dus uh, ik zou niet weten waarom wij alleen solidair zouden moeten zijn met, uh, met de Grieken. Uh, uh, we zitten aan elkaar vast in die, uh, in die eurozone. Dat kun je niet in een soort chaotisch uh, scenario hals over kop uh, beëindigen. Uh, en dus zou de solidariteit van de Grieken ook met ons mogen zijn om niet een heel continent economisch in, uh, in gevaar uh, te brengen. Okay. Uiteindelijk weet je dat er maar één recept is en dat is gewoon economisch meer concurrerend worden. En als ze dat niet op eigen kracht kunnen, dan zullen we daar vanuit uh, Europa en het IMF handje bij helpen. Van der Laar, heb ik het goed? Uh, goedemorgen. U bent de ja, laatste beller. Meneer Van der Laar, één ding. Ik vind het nooit jammer dat het programma half uur duurt, maar vandaag wel. Want ik wil hier nog zo lang... Ik, heb, ik, ik, ik, ik weet niet wat er met Mark Harbers is, maar zo duidelijk heb ik hem jaren niet gehoord. Uh, maar uh, gaat uw gang, meneer Van der Laar. Dag Prem, goedemorgen. Nederland heeft een hypothecaire schuld van 600 miljard ja. euro. 3,5 miljoen gezinnen... Hebben die schuld. Ja. Uh, Nederland moet elke dag 10 miljoen rente betalen. De staat der Nederlanden Omdat de staatsschuld ja. 400 miljard euro is. Ja. Het ABP heeft voor 8 miljard dubieuze beleggingen ja. uitgestaan. Ja. En, en wat is uw EMK punt is? Wij hebben zelf boter op onze kop. Wie zijn wij om de We Grieken zijn zelf technisch failliet. Oké, okay, duidelijk, dank u wel. Uh, professor Beets, maar eerst bij u. Wat uh, deze meneer vergeten erbij te zeggen is... ons vermogen wat tegenover die schuld staat is misschien even hoog... en onze verdiencapaciteit, we maken nog steeds elk jaar winst als BV Nederland. Ja, nee, we zijn niet technisch failliet. Kijk, die schulden waar we het over hebben... die kunnen makkelijk worden afbetaald. Um, en dat gebeurt door toekomstige inkomsten van, van die gezinnen. Dus dat is echt niet het probleem. Even terugkomend op bijvoorbeeld de uh, beleggingen van het ABP. Kijk, het ABP belegt iets van 200, 250 miljard. In al die grote portefeuilles heeft ook Griekse schuld gezeten. Dat kan niet anders, want die grote instellingen... die willen hun portefeuilles die willen ze spreiden. Ja. Dus, dus dat, dat risico. En meneer uh, Harbers, uh, uh, we zijn misschien wel technisch failliet, maar uh, uh, niet, want je krijgt toch, uh, uh, je, je, je hebt daar tegenover onze bezittingen en verdiencapaciteit en we hebben nog steeds meer winst hè, dan de Grieken. Wij kunnen beter exporteren en verkopen. Uh, dat klopt, wij zijn van oudsher een handelsland en we hebben heel veel bezittingen daar tegenover uh, staan. Um, maar dat is geen reden om hier overigens achterover te leunen. Hè. Die mooie positie, hè. we doen het goed in Europa, die moeten we wel zien, uh, zien te behouden. Oké, okay, ik kreeg een tweet voor professor Beetsma, een college. Daar is de vraag, leest u meestal even voor en het antwoord. Hoe kan het dat centrale banken geld lenen met rente? Hoe kan een land ooit zijn schuld afbetalen? Nou, kijk, centrale banken. Uh, kijk, wat de centrale banken hebben gedaan. De centrale banken of de ECB hebben het dan over. Dus de ECB heeft uh, schuld opgekocht van landen in de, in de problemen. Uh, nou, als het probleem is dat als Griekenland zijn schuld niet kan afbetalen, dan betekent dat natuurlijk dat de ECB ook in de problemen komt. Dus die moet worden uh, Zeg maar, hergekapitaliseerd vanuit, vanuit de lidstaten. Uh, hoe kan een land ooit zijn schuld afbetalen? Uh, ja, in feite door toekomstige inkomsten. Dus kijk, als wij zeker weten dat Griekenland hard gaat groeien op niet al te lange termijn, dan zou je de gaan verkopen of verkopen nou, nou ja, melk. Ja, dit, dan, dan, dat dan dat zouden we ons niet zo'n zorgen hoeven te maken. Maar het probleem is dat de Griekse economie is nog steeds aan het krimpen. En. Uh, ja, er is dus geen duidelijk vooruitzicht dat die economie snel harder gaat groeien. Dat is het uh, grote gevaar waar we op dit moment mee zitten. Oké, okay, ik, luisteraars, ik krijg een mail van Dick. En die vind ik een goede. Waarom geven wij steeds banken de schuld? Wij, consumenten, hebben toch allemaal geprofiteerd van al dat virtuele geld dat jarenlang de economie is ingepompt? Dat geld dat de Grieken hebben uitgegeven, hebben ze toch ook Europese producten van gekocht? Onze economie is er toch ook draaiende doorgebleven? De overheid dwingt de banken toch ook om mensen maar zoveel mogelijk laten te laten lenen? We zijn er gewoon allemaal schuldig aan. Meneer Harbers, um, u, u bent wat jonger dan ik, ik ben 49, maar we hebben toch allemaal in de tijd dat het, de, de bomen in de hemel groeiden, hebben we allemaal halleluja geroepen en die paar mensen die waarschuwden, die werden weggezet als gekken. Ja, kijk of we dat allemaal gedaan hebben, maar het klopt op zichzelf. Hè. Het, is, het gaat ook om ons geld wat bij, uh, wat bij die banken uh, staat. Um, hier bij alles wat we de afgelopen jaren meemaken zit natuurlijk wel een waarschuwing in van uh, uh, sommige producten zijn natuurlijk te gek voor woorden. Uh, rente is toch altijd, een hoge rente is altijd... ...een, een, een, een, een maatstaf voor het risico wat je loopt. Um, en ik denk dat de les van de kredietcrisis is... ...dat wij dat met z'n allen ons wel heel goed moeten realiseren... ...dat je een hoge rente nooit, uh, nooit voor niets krijgt. Mark Harkbers, hartstikke bedankt. Ik vond het erg fijn. Je moet een keertje maar in de bus komen... ...want dan kunnen we een rolletje door rollenbollen. Uh, ik geef nu het laatste woord aan professor Beetsma. Oh, daar, daar zit eigenlijk het probleem in die rentes. Uh, in het begin van de eurozone uh, waren die rentes van bijvoorbeeld Griekenland... ...van uh, Portugal, Spanje die lagen heel dicht bij de Duitse rente. Dus die rente van die landen gaf eigenlijk niet goed het risico weer... wat je met die landen had. Um, als het duidelijk was geweest vanaf het begin